4 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Australische premier Morrison heeft een onderzoek aangekondigd naar de manier waarop het land omgaat met de hevige bosbranden. De branden woeden nu al bijna drie maanden. 28 mensen en honderden miljoenen dieren zijn erdoor omgekomen. De premier kreeg de afgelopen tijd veel kritiek omdat hij niet adequaat zou hebben gereageerd. In een interview op de Australische televisie zei de premier ook dat hij gaat bekijken hoe Australië zijn CO2-uitstoot kan verminderen. De strijdende partijen in Libië hebben een wapenstilstand afgesproken... die zou inmiddels ingegaan moeten zijn. Het bestand ontstond na bemiddeling van Turkije en Rusland. Er woedt al jaren oorlog in Libië tussen de officiële regering... en milities uit het oosten van het land. Vooral de afgelopen maanden is er zwaar gevochten om de hoofdstad Tripoli. De Duitse bondskanselier Merkel gaat een vredesconferentie organiseren... om een oplossing te vinden voor het conflict. Het Franse plan om, een, om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar is mogelijk van de baan. Na wekenlange stakingen die Frankrijk platleggen... heeft premier Philippe gezegd dat hij de maatregel wil terugtrekken. Gisteren liep een overleg tussen de regering en de vakbonden op niets uit... en daarom waren er op meerdere plekken demonstraties. In Parijs gebruikte de politie traangas tegen de betogers. Volgens een van de Franse bonden laat het aanbod van de premier zien dat de regering een compromis wil...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 Is this a real life? Back to the old school. Cloud